Middernacht het begin van dinsdag 10 juli. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Spanje krijgt van Europa extra tijd om het begrotingstekort terug te dringen... om te voldoen aan de Europese limiet van 3 procent. Als het land extra bezuinigt, krijgt het een jaar uitstel, tot 2014. Volgens diplomaten wordt dat morgen besloten... op een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën. Zeepwinkelketen Sabon is failliet... Het bedrijf dat zijn artikelen verkoopt vanuit VND filialen en ook zo'n 30 eigen winkels heeft, verkeerde al langer in financiële problemen. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. Er werd nog overlegd over mogelijkheden om de schulden af te betalen, maar dat liep op niets uit. Sabon-eigenaar Bob Ulté kwam dit jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij met zijn bedrijf iCenter wilde overnemen. Een keten van Apple-winkels. De verkoop ging niet door. Volgens de Verkopende Partij had Ulte zich niet aan de afspraken gehouden. De overheid betaalt mee aan een megastal... die veel meer dieren krijgt dan het maximum... dat staatssecretaris Bleker heeft voorgesteld. Volgens Wakker Dier heeft de stal in Grubbevorst in Noord-Limburg... ruim 2 miljoen euro aan subsidies gekregen. In de stal komen 1,1 miljoen kippen en ruim 30.000 varkens... Bleker zegt dat de subsidies zijn verleend voor zijn aantreden... en dat ze zijn bedoeld voor technologische innovatie. De lijst met de 500 grootste bedrijven in de wereld wordt aangevoerd door Shell. De Global 500 van het Amerikaanse tijdschrift Fortune... wordt elk jaar samengesteld op basis van de jaaromzet van bedrijven. De omzet van Shell was vorig jaar bijna 400 miljard euro. Vorig jaar stond supermarktketen Walmart nog op één. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen eerst zon, middags opnieuw buien, mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumas. We gaan vannacht eens wat anders doen. Uh, als u denkt, ik ga zo lekker rustig slapen, dan uh, moet u misschien niet hier naar luisteren. Als u lekker wakker wil blijven en denkt, wat gebeurt er toch allemaal? Wat zijn die mensen bij Kaas doen en nou weer aan het doen? Dan moet u vooral blijven luisteren. Mijn gast vannacht is, uh, ik zeg het zonder enige terughoudendheid, de beste rockdrummer van Nederland, Hans Eikenaar. Um, hij heeft er ook zo een, uh, waar ik ook een van ben, vrees ik, die geen seconde stil zit. En nu zijn het drumsticks, Hans. Maar als jij niet met drumsticks in de weer bent, dan ben je met je handen in de weer. Zo is het. Ja, meestal uh, op het stuur bij het stoplicht... en uh, aan, uh, op het uh, tempo van de klingoteur van de richting aanwijzen, zeg maar. de, de klingoteur, wat zeg je dat netjes? Ja, God, de de, richting opgezocht. Nee hoor, dat ja. weet het toch niet? Ja, nee, ja. Het, het is helemaal goed. Okay. Ja, heet, nou, net alsof ik jou als een dombo neer ga zetten, maar... Nee. Ja, drum, dom, dommer, drummer, dus uh, we de, zijn weer binnen. De drummer is the musician's best friend. Dat was de, de grootste grap van mijn drumleraar vroeger. <laughs> Oké, okay. nou dat gaat hard. Ja, dat gaat hard, hè? Goed. Nou, Hans uh, dus de Stereotype is neergezet in muur 1, zeg maar. Ja, ja drummers die zijn er vooral voor, uh, voor het vermaak, zou ik maar zeggen. Mooi. Ja, nee, maar jij niet. Um. U luistert naar de zomereditie van Kaas Dit zijn andere uitzendingen dan anders. Dat was niet alleen de, aan het begin te horen, maar ook het feit dat, uh, dat wij, de presentatoren, mensen uit mogen nodigen waar we echt iets mee hebben. Dat wil niet zeggen dat we de rest van het jaar niet iets met mensen hebben, maar we hebben met deze uitzending speciaal iets met hen. En um, de eerste naam die mij te binnen was die van jou, omdat jij, um, wat ik al zei, tot de absolute top hoort in Nederland. Jij bent uh, vooral bekend geworden als de drummer van Anouk, maar je hebt uh, lastig 350 CD's ingespeeld. Klopt dat aantal? Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat is dat is wel over een periode van pak een beetje 20-22 jaar, zeg maar. Maar dat is inderdaad wel dat aantal. Klopt wel. Uh, dat is Daar wordt echt... altijd maar een beperkt aantal wordt er heel bekend van. Dus dat, uh, je B zal me dan hoogstens een keertje tegengekomen zijn op uh, wat hitalbums. Maar er zitten heel veel andere platen bij die minder succesvol zijn. Uh, ja, maar het is wel bizar veel, toch? Het is wel veel, ja. Het is veel studiowerk. Veel dagen in de studio en uh, ik doe het ook heel graag. Dus dat zijn wel heel veel platen. Je houdt gewoon van dat bedompte. Bedomd? Nee, ja. dat is superleuk. Dus is ochtends, uh, maandagochtend om half tien. Uh, net doen alsof je in een hooi zit. Dat is te gek. Maar lukt dat? Dat lukt. Uh, ja, dat lukt wel als je dat maar... Uh, ja, dat lukt mij inderdaad wel. Ik kan met heel veel uh, energie... Gewoon in zo'n omgeving zitten die dan redelijk een beetje klinisch of laboratoriumachtig is. En het is microfoons eromheen en een producer. En het is heel wat anders dan een interactief concert met publiek. Maar uh, ja. die, uh, dat, dat gevoel oproepen, dat lukt me heel goed. Maar dus, muzikanten uh, zijn opgericht op deze aardbol om live te spelen, toch? Uh, ja, maar dat hele fenomeen platenindustrie en platenverkopen en opnemen... En Airplay, dat is er op een gegeven moment ook bijgekomen in de 50, 60 jaren. Trouwens, al eerder. Natuurlijk. Ja, evolutionair foutje zou je misschien denken, maar zo voelt dat voor jou niet. Nee, nee, nee, ik vind het te gek. Ik vind het in de studio: uh, dat, dat heeft twee dingen. Je moet de energie hebben van live en de precisie van, uh, van de studio, zeg maar. En die mix is wel heel spannend. Dus dat, uh, vind ja, want graag. dat appelleert aan twee dingen. Je moet, je moet heel precies zijn, dat zeg je al. Uh, ja. Dus dat betekent elk foutje, en nu ligt het een beetje anders, omdat de techniek uh, nogal wat uh, duwtjes kan geven. Ja, maar daar duwtjes. wil je geen gebruik van maken, natuurlijk. Ah, nee, ja, ik wil, ik wil, je wil toch gewoon uh, iets capturen in zo'n opname. Wat, uh, wat echt is en wat organisch is en wat echt gespeeld is. en wat toch voldoet aan die moderne eisen van uh, de strakke plaat. van de, ja, sinds de 70, 80 jaar. sinds de computers en alles uh, dat zijn ingetreden heeft gedaan. en die platen minder een organisch karakter hebben, meer een mechanisch karakter hebben. Daar wil je toch in mee, zonder dat je dan het karakter van de muzikant dus zo hebben kwijtraakt. Dat is de spanning, zeg maar. En we gaan het over hebben wat dat nou precies is, wat jou nou een goede drummer maakt en waar dat, dat gevoel zit. Uh, wat je... Moet je niet te vaak zeggen, want ik ben veel te bescheiden voor. Maar goed, is dat en, zo? Ja, toch wel. Zeker. Wat, wat is jouw grootste optreden wat jij ooit gegeven hebt? Hoeveel man? Hmm. Volgens mij was dat in... Uh, ik dacht in Oslo, maar... Of het was in Milaan, in het San Siro-stadion, denk ik, met uh, Anouk. En heb je het over 80.000 man? 90.000, ja, dat is, wel, dat is wel de limit. En dan loop je gewoon het podium op. En, dit, en als ik twee keer achter elkaar zeg dat jij de beste drummer van Nederland bent, dit is de vierde keer overigens, sorry, ik ben slecht in Ja, Ik had het dat... gewoon niet moeten zeggen, dan had je het niet meer gezegd waarschijnlijk. Ja. Maar goed. <laughs> ik ga het nog tien keer zeggen. Nee, het is flauw. Maar, maar, maar dat, dat doe je zonder enige schroom. Maar op het moment dat het benoemd wordt dat jij een goede drummer bent, dan denk je: doe maar even niet? Um, nee, maar uh, nee, ja. Ja, inderdaad. Nee, heel goed. Maakt niet uit. Je doet het heel goed. <laughs> je maar, verleven maakt. Ja. Nee, maar het gaat mij om de muziek en niet zozeer om ergens het beste in zijn. Je bent wel ambitieus en je wil graag, maar je wil vooral ver komen. En gewoon uh, muzikaal zo diep mogelijk gaan. De hoogste dingen bereiken. Maar uh, het gaat niet om de status. Hans, jij bent hier uh, omdat het festivalseizoen in volle omvang uh, losgebarst is. Uh, noord is uh, inmiddels alweer achter de rug. Uh, en je bent hier omdat je. Iets bijzonders gedaan. We hoorden daar net al een, uh, even wat zachtjes op de achtergrond. Je hebt een app gemaakt. Uh, en dat is voor een drummer vrij bijzonder. Uh, je hebt eigenlijk twee apps gemaakt zelfs. Eentje met lessen en eentje met allerlei... Um, ja, hoe, hoe zeg je dat nou? Zodat mijn moeder het nog snapt. Uh, beats? Ja, beats. Opnames van een drummer die je kan... Uh... Knippen en plakken in een uh, waar je of mee kan meespelen. Of, of die je kan knippen en plakken in een uh, ander programma op je iPad of op je iPhone. Om daar zelf nummers mee te maken. Het zijn Ik echte uh, opnames van, van uh, een spelende drummer, zeg maar. Ja, which happens to be you. Ja. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Dit, is, dit, dit gaat maar door, hè? En als je denkt van nou, even, even ja, is even een loop, hè? Is een loop. Uh, ja. Dat is een veel, en die, zijn dan, ja, die kan je dan lospakken. En die, als je die achter elkaar zet, dan heb je een helemaal geloofwaardige, echt gespeelde partij. Maar, van. En wat is de lol daarvan? Uh, de lol daarvan is dat je... Uh, er zijn heel veel muzikanten, kijk, het heet Drum Loops HD, dat ga ik dan wel noemen. Uh, er zijn heel veel muzikanten die uh, tegenwoordig uh, in plaats van... Kijk, laten we zeggen, we gingen vroeger van een... Twee, vier, zes, acht of zestien sporen recordertje thuis. Gingen we ooit naar de eerste stappen van de computer, die ook MIDI deed en op een gegeven moment een beetje audio. Oh, MIDI is al heel ingewikkeld, maar MIDI is, is een computertaal die. dat instrumenten heeft. met elkaar kunnen praten ja. en dat je dus. Uh, synthesizers, drumcomputers. Synthesizers, drumcomputers. Nou, en inmiddels is het uh, volkomen normaal dat elke muzikant die nu uh, opgroeit uh, en die neiging heeft om liedjes te maken die die heeft een macbook of een laptop of um, en in ieder geval een computer en dat schuift nu de komende jaren heel hard richting tablet en um, dus dit is eigenlijk iets wat je tien jaar geleden op op dvd zou zijn tegengekomen een drumloop library zoals het heet ja en uh, ja, ik ben, ik ben helemaal van de nieuwe formats en ik vind het uh, leuk om iets uh, te proberen. Ergens het eerste in te zijn. Dat is dan de eerste akoestische ja. drumloop het library moet voor de iPad. Ongelooflijk monnikenwerk zijn geweest. Ik pak even ja, nog dat een is met vroeger. dank aan mijn vrouw, want die is het genie die dit kan bouwen, zeg maar. Ja, serieus? Ja, zij is zangeres mag. en die heeft het zich helemaal eigen gemaakt. Dat is bizar. En die bouwt deze prachtige app. En, ja, dus IT, IT voor uh, hoger opgeleide en zij kan het gewoon zelf dus. Uh, daar worden ja. wij heel blij van. En anders had ik dat nooit zo kunnen doen. Dus dankzij haar dat, dat het in die vorm uit, uitgebreid Even een klein stukje van het monnikenwerk. Ja. Nou, dat is dan uh, 90 uh, uh, beats per minute. Dit is dezelfde, maar dan. Ja, ze zijn allemaal enigszins verschillend, zoals jongen. Ja, sorry, dat is waar, neem ik waar. Nee, geen niet alleen tempo's anders, maar ook nou, en daar Feel, alle, ja. de feels anders. Allerlei variaties erop. En dan gaan we even naar funk, hip-hop. heb je ook een hele partij van ingesteld. Ja, allemaal gericht op de stijl die de producer of componist of muzikant uh, wil horen, zodat het aansluit bij zijn eigen smaak. Bam, bam, pakadum, je hebt er bam. goed mee geoefend, want dit doe je handiger dan ik. Het is wel vrij intuïtief. Het bedient makkelijk inderdaad. Groot compliment aan je vrouw. Maar ook allerlei ja. uh, dingetje Ja, dat zijn niet de achtige grooves, zeg maar. Maar ja. wel helemaal live gespeeld, dus... Uh... Maar hoeveel heb je er gespeeld? Hoeveel van dit soort dingen? Ik heb er bij elkaar bijna 2000 ingespeeld. Er zitten er 700 uiteindelijk in die app. Omdat die anders te groot werd. En dan uh, is die niet meer uh, ongeveer te downloaden. Dus uh, er zitten 700 in. En uh, in, uh, in 7 stijlen. En in BPM 60 zeg maar 60 beats per, Tempo, per minuut temp, temp, tot temp. aan 180. En verdeeld over 7 stijlen. een beetje toegespitst op die, uh, op die uh, stijlen en de tempos die daarbij uh, nou, uh, horen. Een hele weerde, dit. Deze is behoorlijk weird, ja. Maar. Ja, dit is uh, behoorlijk Koki Groove. Mijn hemel. Maar ja. dit heb je dus allemaal. Heb jij dit, Met uh... heel veel koffie was deze. Sowieso. Oh, ik dacht dat je andere simulanties. Nee, nee, nee, moet. die gebruik ik niet. Nee. nee. Um, als je. Als je uh, heb je het allemaal uitgeschreven, al deze. Partij? Nee nee nee. Het is dus wat ik gedaan heb is een soort analyse gemaakt van wat ik de laatste, nou ja, voor die 350 albums zeg maar ben tegengekomen aan uh, wat nou echt vaak gevraagd wordt aan uh, grooves en uh, maatsoorten en vooral de tempi die daarbij horen. Dus bijvoorbeeld in ballad time voor uh, rock ballads wordt heel vaak gevraagd om 60, 66, 72 of 78. Het lijken een soort populaire tempos te zijn die producers oh, okay. vaak gebruiken. En daar heb ik ook die grooves op ingespeeld. Dus per tempo heb je dan vijf loops die precies op dat tempo draaien. Maar allemaal een klein beetje anders. Heb je dus het is zijn allemaal anders. Het is echt een, een levend ding. Zeg maar. het is, ik ben, ben geen uh, ik heb geen uh, mathematische, uh, ik heb het niet uitgeschreven en gedacht van ja dan nou moet ik op 72 exact kopiëren, wat ik op 60 heb gespeeld. Dat heb ik maar je gedaan. kwam ook niet achter dat je op een gegeven moment uh, dat je op 72 beats per minute inspeelde dat het toevallig hetzelfde was wat je op 60 beats per minute inspeelde. Ja dat is wel eens een keer gebeurd maar ik heb dat verder een beetje uh, gewoon aan het gevoel overgelaten. Ik ben toch gewoon iemand die op gevoel speelt. En, en een, uh, in, een drum library die echt door iemand ingespeeld is zonder dat er rommelt gerommeld of geknipt is, die mag ook eigenlijk wel uh, leven, vind ik. Dus ik hoef niet, als, uh, als ik eindgebruiker was... hoef ik ook niet exact hetzelfde grooveje op, uh, op een ander tempo te horen. Dan ja. heb ik liever dat er een iets andere interpretatie aan zit. Want dat zou een live drummer ook doen. Die, zou niet, die interpreteert niet elk tempo precies hetzelfde. Ja. Dat doen computers, dat doen mensen niet. Ja, ja, maar tegelijkertijd ben jij zo iemand die een metronoom ingebouwd heeft, dus dat is makkelijk praten. Uh, ja, nou ja, daar wen je aan als je heel vaak op, uh, dit is natuurlijk op klik ingespeeld. En je speelt tegenwoordig heel klik veel. Klik is een metronoom, hè? Klik is een metronoom, uh, zo'n kliktrek, zo'n ja. uh, zo ding op je dat hoofd. Dat hoor je op op je oren uh, dan. Ja, ja, Soms ja. hoorden dat dat van, maar... Ja, ja precies, maar daar, daar raak je aan gewend. En die, die, als je dat heel vaak doet, dan, dan, speel je eerder, dan zie je dat eerder als een vriend en als een vijand. Dus uh, dat, ja, dat is een uh, kwestie van vaak doen. Zeg maar. ja. Als u mee wilt kijken hoe dat er nog hieruit ziet. Want jij zit ook altijd in hetzelfde sweatshirt nu ook weer. Ja, ik zeg het helemaal uit... niet hoor. Maar... Dat is jouw outfit is gewoon zo'n. 20 jaar, 40 van die shirtjes. Gaat prima. Oh. En allemaal schoon mag ik hopen. open. Uh, zeker weet. Als u wilt weten hoe wij erbij uh, zitten, kijkt dan even ja. op radio 1.nl. Dan ziet u uh, via de webcam uh, hoe dat eruit ziet. Hans Eikenaar. De gast in Casaluna Ik wil even een klein stukje laten horen. Um, dat was volgens mij uh, de eerste keer dat, dat ik dacht: wat gebeurt hier nou eigenlijk? <coughs> Het was een liedje van Anouk, dat heb jij uh, ingespeeld. Uh, en daar zit op een gegeven moment een stukje in. Het is eigenlijk ja, een redelijk kabbelend liedje. En dan gebeurt er op een gegeven moment dit. Oh. Oh nou. Oké, okay, dit schiet voorbij, ja. dus dan gaan we nog een keertje dat horen. Want daar, je moet goed luisteren. Maar voor degenen die een beetje ingevoerd zijn in uh, het heilige luisteren... Oh. Rest of my life, oh my ja. Ja, altijd. Dat stukje dus. En ik rolde van mijn stoel. Ik dacht, wie is die man? Dat bleek dus Hans Eikenaar. En Hans Eikenaar gaat mij nu waarschijnlijk even heel langzaam uitleggen. wat Hans Eikenaar daar aan het doen is. Uh, ja, nou heel langzaam uitleggen. In eerste instantie spreek ik bij. Um, we zitten daar in de studio. Dat is voor het eerste album van Anouk. En we hebben al die stukken doorgeluisterd in demo-vorm. of. George Coymans en Barry he, speelden het voor aan de van Anouk, De Earring van de Earing. En, ja. ja, en die speelde gitaar en die stonden in de studio van nou, je gaat zo aan. hoek speelt geen gitaar. Dus dan zong zij mee en hadden zij die dat in ruwe vorm al in de hoofd. Of Lex Bolderdijk, de, de gitarist die op dat moment alles aan het inspelen was, die speelde het dus. En dan wat je doet is door het liedje heen luisteren. Een beetje een feel ervoor krijgen. Met, en dan ja, een beetje, een beetje hoofdschuddend sta je daar dan. En je schrijft allemaal een paar dingen op. Van ja, acht maten, vier maten. Daar komt die bridge. Doen we daar nog wat leuks mee? Je praat al eigenlijk, eigenlijk al voordat je... Maar je praat vooral met de bassist? Met de bassist he? en met... met, met en wie was dat? Uh, Michel van Schie. Oh ja. Eigenlijk dat is... De nou, ja, dan, als, nou ja. dat is de beste bassist van West-Europa. Ja. Dus dan zijn we daar gelijk ook mee klaar. Ja. Uh, en uh, dus uh, dan is de kwestie van heel snel interpreteren. Wij zijn ook wel ja, snel allebei. En willen ook snel dat een, een, een versie op de band hebben. Dus dan gaan we al uh, met... Uh, alle ideeën loop je naar de opnameruimte. Dat was overigens de garage van George Kooymans, heel grappig. En ook stond in de woonkamer, die zagen we niet eens. En uh, dan ga dan, je hoort haar uh, emotioneel en heftig en fantastisch zingen op je koptelefoon... en dan reageer je erop. En uh, zoveel, die is puur spur of the moment, totaal niet over nagedacht. Daar heeft niemand om gevraagd. Er moest iets komen om een lift te geven aan het laatste ja. chorus. En dat is wat vaak gebeurt in rockliedjes... En bij mij komt er dan zo'n soort speedfill uit. Dat is al een paar keer gebeurd op die plaat en uh, andere platen ook wel. En dat is dan uh, kennelijk hoe ik, uh, hoe ik reageer op de omstandigheden. Ja, maar wat, wat doe je daar nou? Ik speel daar, uh, om precies te zijn, 32e noten... verdeeld over snare, tom 1, tom 2, tom 3... en kick en wat crashes. <laughs> ja, maar, maar, maar, maar, maar, ik bedoel, maar. ik zou hem kunnen, als ik hem nog... Tien keer luisteren, dan kan ik hem even in mijn hoofd printen en dan uitschrijven. Maar ik herken wat ik speel, omdat ik... Dus dat is een soort eigenheidje, dus ja. zeg maar. En de... Maar het grappige is, toen we net aan het luisteren, jij vertaalt dat met je lichaam ook, hè? Je beweegt met je lichaam, beweeg je mee. Dus ja, maar je, je... dat is drums. Ik bedoel, als je, ja, als ja, maar maar je, zo onthoud jij dingen ook? Is het een soort, uh, soort, soort motorisch geheugen wat je daarvoor ja, gebruikt? Ja, dat is het zeker. Het is zeker een uh, mix van spiergeheugen en uh, motoriek. En dat is zeker zo. Dus, ja. dus, ik heb ook uh, altijd zo verbaasd uh, hoe dansers, als je naar een dansstuk kijkt, ja. hoe dansers in godsnaam een stuk van anderhalf, twee uur kunnen onthouden. Nou, dat, dat heb ik me trouwens. Ja, precies wat je zegt. Daar snap ik ook eigenlijk helemaal niks van. Terwijl. Het is waarschijnlijk hetzelfde geheugen als ja, je ja, in ja, op een bepaalde manier. Ja, maar ga nou naar een artiest kijken en die, die zingt twee uur en die maakt geen tekstfout. denk van, ja, waar komt dat dan van? Dat zit dan ergens. In, ik bedoel, ja, dat is al wel een hele, hele wetenschappelijke en de, de, de fysieke... Maar je hebt met Anhoek de grootste stadions van, de, van, van Europa gespeeld... Ja. en daar maak je ook geen speelfout? Um, niet meer dan in een kroeg in Nederland of zo. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, je maakt vast wel ergens een speelfout. Of uh, ik, ik, ben voor, ik ben voor risico. Dus uh, als er iets gebeurt, gebeurt het omdat ik een te, te groot risico genomen heb... en ergens niet meer uitkom. Of te breken de stok, of er vliegt iets weg, of er valt iets om. Dus, uh... Ja, maar merkt iemand dat, behalve jij? Uh, nee, ja, Michel met een glimlach. En uh, Anouk lacht als er een stok voorbij vliegt. <lacht> Inmiddels een paar jaar geleden, maar... Uh, oh ja? Ja, maar ik, dus, als wat bij mij misgaat... is, is, is uh, te, te groot risico in jezelf voorbij spelen. Maar uh, niet, uh, niet fouten of zo. Want weet je, je denkt ook met dat soort artiesten en dat soort bands... niet meer in termen van oefenen en foutloos spelen. Je denkt in termen van hoe interpreteren we de show vanavond. Ja, maar dat bet betekent ook dat jij, als je met zo'n show speelt... en je hebt heel veel meer gedaan... dat je niet te veel risico's moet nemen, of wel? Je zegt ik speel risico. Ja, maar, maar ik, het ik, van, ik neem altijd risico veel risico. Als ik lesgeef aan mijn studenten op uh, dinsdag of donderdag op het conservatorium in Rotterdam, en ik moet die zwaar spelen, dan uh, betrap ik mezelf er ook op dat ik de meest absurde dingen zit te proberen. En, uh, je, geeft, om, je geeft les op een, op een maar, je, maar ja, je hebt hem ja, zelf niet afgemaakt. Uh, nee. Nee, nee, nee, nee, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Hè? Maar goed, ik heb een uh, vrijstelling van het ministerie. Hebben ze mij verteld. Nee, maar uh, ze vragen op consultorium vaak ook wel mensen... die uh, uh, toch veel praktijkervaring hebben. En daarom uh, veel van de praktijk naar die school kunnen brengen. En ook op basis daarvan uh, weer andere studenten aantrekken. Dus, uh, en ik, ik ben dat vak gewoon aan het leren. Ik, ik geef nu zes jaar les. En je leert het door te doen. Ja, ja. Wat, wat, wat zijn voor jou uh, drummers waardoor je bent gaan spelen? De allergrootste invloed... Kijk, in eerste plaats heb ik een docent gehad op de muziekschool in Brabant. En ik meen dat je ook in Brabant voordeel was opgegroeid. Dus... Ja, nou, ik, heb, ik heb mijn studententijd daar uh, doorgebracht en daar ook veel muziek gemaakt. Ja, ja precies. Nou ja, um, maar in, in Oosterhout, daar wonen mijn ouders ook, daar heb ik mijn jeugd uh, tussen mijn 9e en mijn 19e jaar gezeten. En daar heb ik uh, les gehad op een muziekschool. En daar zit een fenomenale slagwerker, echt denk ik, de beste klassiek slagwerker... Nou ja, dat soort superlatief zouden we niet meer doen. Maar een hele goede klassiek slagwerk. Toonomen. Toonomen. Die bovendien een uh, soort ja, megalomaan goed uh, kinderen kan lesgeven. En jonge kinderen kan lesgeven. En pubers. En uh, ik was totaal gebiologeerd door wat die man om te vertellen had. Dus uh, ja, als je dat geluk hebt. Dan. Uh, wat was je vraag ook alweer? weer? Uh, nou, welke drummers je geïnspireerd oh, ja. hebben? Nou, ik moet even denken. Want ik heb zelf. Mijn allereerste. Ik was vijf toen, dus. toen, toen ja. ik uh, drumles kreeg. En. Mijn ouders hebben een, ik weet niet hoe, maar een, ook een klassiek slagwerkster weten te vinden. Maar die tot mijn enorme teleurstelling tegen mijn ouders zijn van: Ik dacht, ja, nu krijg ik een drumstal. Maar zij nee, geef hem maar een plankje hout. Dat is onze ja, techniek. Daar ben ik ook mee begonnen. Sterker nog wat ik net op die tafel zat te doen. Dat okay. heb ik ongeveer twee jaar zitten doen. Met uh, op een gegeven moment wel één trommel. Als je dat toch doet. Nee, dat is, is nee, ja, waar where we separate the boys from the men. Of zo, ik weet niet wat het is. Soort, soort kadertraining door de modder. Uh, als je daar doorheen komt, dan zou je het wel echt willen of zo. Ja, maar, nou ja, ja, ja, ja, nee. Ik vond, ik vond het veel want wat je ja. eindeloos wat ik eindelijk ook later trouwens moest doen was uh... ja, pannenkoeken. Ja, maar of alleen met twee, twee, rechts rechts links links rechts rechts links links, maar dan ja. heel zachtjes. Ja. En vanuit je pols en ja. met een upstroke beweging ja. ja. Helemaal mee. En dat steeds het tempo, maar ja. helemaal gek. En het grappige is dat ik dit vorige week aan mijn eigen studenten zat voor te doen. Op een conga. Van als je het niet uh, met je vingertoppen, precies zoals jij het doet. Ja. Als je dat niet kan, dan, dan zit het eigenlijk niet goed in je spiergeheugen verankerd. En dan, uh, dan heb je je stok te hard nodig. Dus ik, ben, ik heb wel echt dat helemaal doorgemaakt. Op een of andere manier ben ik niet afgehaakt. En uh, was het teveel, ik was te veel door de muziek gegrepen om er ooit nog mee te kunnen stoppen. Maar wel op die manier begonnen ook. Met één trommeltje, geen drumstel. En mocht ook eigenlijk helemaal geen drum spelen. moest alleen maar klassiek slagwerk. En ja, dat, dat ging goed totdat ik een plaat kreeg van mijn ouders. Van um, de VSOP Quintet, van Herbie Hancock. En uh, Wayne Short, Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. En die plaat die kreeg ik van mijn ouders, die waren in Londen. En mijn moeder dacht, uh, wist niks van jazz, maar dat is wel wat voor hem. En ik kreeg die plaat, ik vond hem vreselijk. Ik snapte er helemaal niks van. In de hoek gesmeten, half jaar later opgezet en de hele avond gehuild. Hoe goed ik hem vond. Ja die, ja, die kwam helemaal binnen, die plaat tussen. Heb je die en die bij, was je Tony Williams heb ik wel een stuk van meegenomen. Dat is een soort blauwdruk van hoe ik eigenlijk eh, voor het eerst echt goede drums hoorde. Even kijken. Hier begon je lichaam weer te bewegen. Dus het... ja, dit, Weet... gaat, dit gaat nog heel lang door, inderdaad. Ja, nee, nee, maar ik je, of, Ja, ja, ja, op ja moment nee, maar dit dat, is eindeloos. Dat, dat dit is, uh, de, de, de, de, de swing inzet, dan begin je ook met je lichaam te ja, bewegen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb dat jazzvirus, dat gaat er ook nooit meer uit. Dus. Terwijl jij een echt op het top uh, rockdrummer bent. Ja, uh, ja, geworden of zo, in naam. En ook wel uh, het hoge volume van spelen. Kijk, Tony Williams, uh, wat je nu hoort, dit is... Een, echt gewoon een jazzdrummer, maar het is niet de rustige jazzdrummer die achter in een combootje. Nee, het is, het is een enorm aanwezig. Uh, ja. Maar wat ontroerde jou nou zo in deze muziek? Uh, de kracht. En de, de mix tussen kracht en melodie. Dus het is super melodisch. Wayne Shorter en... Uh, maar de... je moet hier wel tegen kunnen. Het is ook een behoorlijk nerveuze muziek dit. Hè? Ja, dat heb, ik word hier rustig van. Dus, uh... Ja? Ja, een opgewonden tegelijk. Maar... Dat wil jij een heel onrustig karakter hebt. Uh, kennelijk, ja. ja. Nou, Mensen praat kaart... zeker heel onrustig nee, nee, nee, Geen maar... handige radiostem. <laughs> <laughs> nou, dat valt reuze mee. Dat valt mee, zie Ja, ik ja, ja, ja. ja. <laughs> moeilijk, maar... om, moeilijk om door die muziek heen te praten. Ja, eigenlijk moet je dat ook helemaal niet doen. Maar Tony Williams is uh, een, een beetje atypische jazz drummer. Een, een echte heftige soort mix tussen Afrikaans, funk, Latin... Alles zit in zijn spel verankerd. En hij is ook nog eens een, een high-energy speler. En het is een bokser, was hij ook nog. En... Power spelen. En dat is die, die blauwdruk die is er nooit meer uitgegaan. Dus okay. dat blijft is er bij mij een beetje in gaan zitten. En dan op een heel ander niveau, weliswaar. Maar dan blijf, ga je toch uh, veel van dat soort muziek op die manier interpreteren. Was het voor de hand liggend dat jij de muziek in zou gaan? Um, nou, nee, niks was echt voor de hand liggend. Alles kon, niks hoefde. En ik kom niet uit een gezin van muzikanten. Dus, uh, Want? Mijn, mijn vader had er heel veel affiniteit mee. Hij heeft daar heel veel affiniteit mee. En stond altijd een orgel. En daar speelde hij dan wel eens op. En, maar ik speelde er eigenlijk veel vaker op. Dus het, het, het, van mij kwam het echt van binnen uit. En mijn broer die ging trompet spelen. Want ja, ik was al jaren aan het drummen. Dus hij moest ook wat doen. En die trompet die ging na een paar maanden ook weer aan de kant. En dan pakte ik hem en keer op spelen. Dus het is een inner urge. Zeg maar. Een innerlijke drang, maar, ja. zeg maar het muzikale talent wat in die familie ronddruppelt, dat is in jou Ja, dat, dat ik geen idee. Maar de, mijn, mijn vader is uh, artistiek en die, is, die kan goed kunst schilderen en, en uh, die kan uh, ja, schitterend schilderen. En heeft vroeger uh, ook bij allerlei muziekkorpsen gezeten en speelt alles op zijn gehoor. Dus ik heb dat natuurlijk van die kant meegekregen. En bij mij is het uh, meer uitgekristalliseerd tot een vak. Dat ja. is ja. Wat, wat, wat deden jouw ouders? Uh, mijn vader die zat, uh, die was wethouder in Schiedam en uh, zat in de gemeenteraad en was actief in de politiek, uit de oude RR-hoek voor de vorming nog van het CDA. En uh, mijn moeder die, uh, was apothekersassistenten, maar werd uiteindelijk toch huisvrouw of een soort mix daartussen. Dus uh, ja, een Royko-gezin, super supergezellig en gelukkig gezin, maar waar niet echt een. Het moest niet sport of. Of, of uh, muziek, of de, niks hoeft, je kan van alle kanten op. en mijn broer, is, mijn broer is ook heel iets anders gaan doen. Die, is, uh, die werkt voor de Europese Commissie en is ambassadeur in uh, West-Afrika. Dus. En als jij de muziek niet in was gegaan, wat had je dan gedaan? Uh, dan, uh, ik had uh, ontzettend sterke uh, interesse in journalistiek. <lacht> en dat heb ik eigenlijk altijd nog steeds. En ik ben ja. ook uh, een van de meest vervente... Radio Luisteraars. Uh, radio 1 mag ik ook. Radio 1 Goed, en uh, alles waar gepraat wordt, meer zeg ik niet. Maar in ieder geval Radio 1. Ja, ja, ja. <laughs> dus, nou, het, is, het is grappig, ja. omdat uh, als ik uh, niet de jullie zieken was gaan... was ik uh, drummer geworden. Dus Alleen ik had <laughs> daar talent niet voor. <laughs> nou ja, ik had jouw talent niet. Dus, uh, maar ik, ik, ik ben op het goede pad terechtgekomen, gelukkig. Ja. En, uh, de drang was wel heel sterk, hoor. En ik besteed daar echt al mijn tijd aan. Liet ook gewoon uh, middelbare school versloffen. En maakte niet zoveel uit. En als ik maar dat minimumniveau had om... Uh, naar het conservatorium te kunnen gaan. Ja. Ik heb over drie keer wel gebeld naar Rotterdam. Van, moet je nou echt HAVO hebben? Is dat genoeg? Dus, Want als het, als als je het, als het meer was Rotterdam? geweest... dan had ik nog even gauw iets achteraan. Want ik ben, was al begonnen op gymnasium... dus ik maakte al de verkeerde route, zeg maar. Ah ja. Maar als ze hadden gezegd... MAVO is ook goed, dan was je... Ja. De... Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat die HAVO dan toch maar had afgemaakt. Gewoon voor de, voor de eer. Ja. Maar uh, de, de focus was totaal op muziek. Ja. En, en, en, en wat, hoe, hoe, hoe oud was je toen je ging drummen? Ik was 11,5, 12. half, twaalf. Oh, en, wel heel en, jong. Ja, dat is echt jong. Het oh, ja. uh, is ook wel aan te raden, hoor. Trouwens, dat is wel het beste eigenlijk. Want dan, ga je zo, dan, dan neem je nog alles aan en dan ga je dat gewoon doen. En als je dan twee jaar op zo'n trommel moet slaan... En, pannenkoeken moet doen. Ja, goed, jij was nog eigenwijzer dan kennelijk. Nee, nee, nee, ik heb het ook allemaal gedaan. Ja, nee, ja. nee, nee, nee, ja, om gek van te worden. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee ik heb het wel braaf gezegd, nog. doe het nog steeds, maar het is meer omdat, ja... Je wil toch een beetje die soepelheid houden, toch? Ja. Uh, voor mij is het puur hobby, dus het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, ja, maar ja. voor jou is het werk. Ja. Uh, sterker want jij moet aan anderen gaan uitleggen... wat je eigenlijk precies aan het doen bent. Ja, dat is trouwens best lastig. Maar dat, zeker als je zelf niet echt superveel scholing hebt... behalve dan een hele goede basis van, uh, van die eerste docent... en een jaartje conservatorium met wat gemengde lessen hier en daar. Maar ja, dat is een kwestie van uh, je verdiepen in de student... en uh, zorgen dat je weet wat je aan het doen bent. En dan, uh, ja. Dat is superleuk om te doen trouwens. Wat is de functie van een drummer? Oh ja, als je nou Tony Williams hoort, dan uh, is de. Zijn functie is vraag, antwoord, uh, sturen, luisteren, uh, kader geven, time, groove, feel, energie. Heb je even, dat is echt zo'n heel lijstje. En de functie van een drummer in pop of in rock is: uh, ja, timekeeper, backbone, groove. Een foundation geven, de bassist ruimte geven om groove te interpreteren. Ik wil even een klein stukje laten horen van uh, een, een Teliak-serie. Uh, dat was overigens een, een, een Brits programma, Rock School heette dat, mm. uit de jaren 80. Wij zijn even oud ongeveer, dus ik denk ja. dat jij dat nog een beetje kan herinneren. Daar zat ja. Bootsy Collins in. Uh, Bootsy Collins is ongeveer de, de, de grandma, Grandmaster van de Funk, ja. bassist. En die legde uit wat nou precies Funk is. Laten we even naar luisteren. Dat ben ik benieuwd. on the one one you know? one you know? then you would try to fit different notes what you felt in between that like <laughs> yeah. you know? <laughs> <You know? laughs> ja wat hij dus echt nou, ja, beter, is... beter kan je het echt niet uitleggen gewoon dit... De, vanzie, ik heb het altijd onthouden dit fragment ja. want, uh, hij zegt gewoon ja die eerste tel Ja. Maar er is één ding wat hij er niet bij vertelt ...is hoe lang hij die, die noot maakt want dat is het verschil. Dat is nou ook doop. Als hij dat had gedaan, had je die, die groove niet gevoeld. Wat was die dood? Nou, dan was hij misschien niet dood, maar was hij een stuk minder sterk. Want je hoort nu gewoon koep. Die squat, zeg ja. maar. Dus de, het eind van de noot is net zo belangrijk als het begin. Als je Michel ooit uitnodigt, dan gaat hij jou dat vertellen. Maar... Waarom, waarom het eigenlijk net zo belangrijk is als het begin? De lengte van, een, van, een de lengte van zo, nou, Hij speelt dat fenomenaal, legt het er echt fantastisch uit. Ik bedoel, als je het zo speelt, die interpretatie en die timing is dan zo goed. En eigenlijk zodra hij die één speelt, ben je eigenlijk al klaar. Eigenlijk heb je genoeg, ja, ja, Alleen de lengte van die noot is belangrijk. Dus dat, dat doet ook heel veel aan de groove. Maar hij behoort ook tot het soort bassisten die een koe nog aan het dansen krijgen. Ja, zeker weten. Ja, ja. Maar het zit hem in, het zit hem in, in, uh, in timing, want dat, dat is een feit wat hij zegt. Het is, ja. hij, maar ook in, in, in terughoudend zijn? Ja, intentie, timing, eh, gewicht. Je moet durven, ja, gewicht durven geven. Ja, je moet, als je het vergelijkt met dansen. Als je, sommige mensen die je dansen en die bewegen echt volkomen. dat ziet er goed uit. Die hebben het gewicht op een of andere manier op de tel. Op, in het goede lichaamsdeel. En dat is met, met muziek, of met groove ook zo. Dus dat er zit een bepaalde vorm... Ja, Ik noem het toch maar gewicht, het is niet echt massa of zo. Maar het is, uh, uh, je moet weten hoe je... De, je moet zo'n één, als je dan hebt over dit soort vierkwarts funk... Simpele dingen, als je dat echt veel energy en veel groove wil geven, dan moet je dus druk maken over dat soort details. Van hoe je die één ingaat en hoe sterk die backbeat is. En uh, hoe, hoe de kleine no hij speelt er dan nootjes tussenin. Drummers doen dat ook, die spelen ghost, note. die sp ghost notes, dus die spelen niet. Kun je laten horen wat, wat een ghost note is? Nou ja, als je... Uh, pooh, ik heb hier geen drumstel natuurlijk, maar als je... Als je dus doem, wat, hij, wat hij nu als voorbeeld geeft, dat uh, deze groove... Dat, doem, Nou, als je die met heel veel intentie speelt, dan, dan ben je al heel end. Zeg maar. dan, in principe zou je er dan al moeten zijn. Maar je hebt dan, hij gaat dan ook... Doem, ba, ba, ba, ba, do, do, do. Hij gaat van die kleine mm -hmm. tussenstapjes doen. En dat, doen, dat kan je met de, met de snare als ghost note ook doen. De kleine trom. Uh, de kleine trom, de snare, ja, doen, ja. de snare en de trommel. Ja. krijg je dus van die kleine versieringetjes. En die geven ook een soort sturing aan de groove. Die geven ook meer feel en meer uh, herkenning en meer kader en meer grid. Zeg maar meer raster aan de groove. Dus ja. dat, dat zijn allemaal. Dat zijn, uh, ja, dat, dat is, een, is een machtig middel, maar daar moet je ook mee om kunnen gaan. Zeg maar. Ja, maar vroeger... Zonder dat nou al te hoog de avond over te doen. Maar als het over groove gaat, dat is best wel een lastig ding om uit te leggen. Want het is heel organisch. Ja. Maar vroeger werd het werd het gewoon weg, weggeveed. Hoorde je het gewoon niet meer, toch? Die kleine versieringjes. Nee, klopt. Die, uh, zeker 80 jaar en zo. Waar, waar, waar, waar, waar, waar dat is gewoon boompats hoor. Boempads. en een hele harde snare met een hoop galm. En uh, een hele vette bassdrum. En een beetje nog wat uh, percussie. in de, En dan was dat de achtergrond... Qua drums en dat, ja, dat zijn qua Groove ook niet de beste platen. Maar ga je bij Michael Jackson willen luisteren, dan hoor je alle de details weer. Ja. En dat groove een stuk harder. Want als je nu voor 17, 18 jarigen die de hele avond naar, laten we zeggen, wat trends en wat. Uh, wat uh, ja, nou, laten we zeggen, trance en wat dance en wat dingen hebben zitten luisteren. En ik een beetje dansen we op geweest, biertje gehad. En gooi daar even iets van Michael Jackson in en kijk even wat er gebeurt. En daar hebben ze nog nooit van gehoord, desnoods. Maar ik verzeker je, dat heb ik al van andere mensen ook gehoord... ze vliegen toch weer de dans op. Dat, dat, dat heeft die echte groove van binnen. Als jij, uh, en nu word ik uh, oud, kan mij het schelen. <laughs> ik, ik hoop voor je dat je dat wordt... het <lacht> Maar je hebt natuurlijk ook al aardig wat meegemaakt... qua, uh, qua opnamesessies. Uh, hoe, hoe stap je... Uh, neem een sessie... Nou, wat, wat is een leuk, een opvallende sessie geweest? Nou, die ding van Anouk natuurlijk. Kane... Het eerste album van Kane vind ik ook wel heftig, ook opvallend. Heel onbekende band nog. En toch ja. wel heel goed weten wat ze willen. Uh, even kijken hoor, dan ga ik natuurlijk uh, allerlei dingen niet noemen... die ik wel zou moeten noemen. Nou, ik heb hier een hele lijst voor me liggen. Kinderen voor kinderen heb je ook nog ingespeeld. Ja, die wordt minder blijven gespeeld? hangen, moet ik zeggen. Uh, Piet Veerman, ja. 1993. Ja, heel veel albums van Piet. Uh, dat was weer omdat... Uh, ja, je wordt niet voor elke sessie om dezelfde reden gevraagd. Laten we zeggen, uh, bij een rockband word je gevraagd om je... Ja, de, de, het feit dat ze weten dat je, dat je stevig rock speelt... en dat je daar een antwoord op hebt. Wat ze misschien tof vinden. En uh, er zijn ook producers die vragen om dat je goed kan noten lezen... en dat je snel werkt. Of dat je goed met brushes kan spelen. Of, uh, brushes en uh, borstels, zeg maar even. Ja, ja borsteltjes. En, en uh, waar, waar, ja, dat, uh, wat, wat jazzdrum is bij ballads gebruiken traditioneel... daar heb ik ook een hele techniek voor om dat in popmuziek te doen. Dat zit trouwens ook weer in die app. Wacht, ik kan het zeggen. Ik laat even horen hoe dat klinkt. Dat was, dat was onze... <laughs> dat jij die... Ja. Ja, brushes. Even kijken hoor, dit, dit zijn de... Pardon, die zitten er... Ja, dat geeft niet. Ja. Dus als een producer die sound heel tof vindt... of een singer-songwriter die wel dit soort funkachtige achtige feel wil... maar dat meer op een akoestisch, organische manier op zijn plaat wil zetten... en die weet dat je dat kan, ja, dan gaan ze je daar weer voor vragen. Dus, ja. Ik bedoel, ja, ik weet nog wel goed dat de, de eerste sessie die ik deed voor um, Pim Koopman. dat is de, inmiddels helaas overleden drummer van uh, Kayak En ik heb zijn plaats dus inmiddels ingenomen. En um, hij vroeg me op een gegeven moment om een plaat in te spelen voor um, Robbie Valentine. Dat was een Nederlandse Queen Adept. Is het nog steeds. En dat is een super getalenteerde zanger en componist. En ik zat in de studio en ik uh, werd gebeld van: kan je dan en dan en dan in Wisseloord. Studio's in Hilversum. En Holy haal... Ground. Ja, zeker. En half tien zijn en uh, ik ben Pim Ko Koopman en je moet de plaat inspelen. Voor... Nou, dus uh, ik helemaal nerveus en ik ben naartoe en die spullen uh, neergezet. En ik was te veel te vroeg natuurlijk. Dit in tegenstelling tot vanavond, maar het heeft niemand gemerkt. <laughs> en, um, Alle muzikanten allemaal hetzelfde. Uh, ja, ook deze. En, uh, dus ik zat vervolgens, uh, had ik de drums al klaargezet. En, uh, ik was de eerste, de rest was helemaal nog niet. Dus ik zat achter de piano en ik speelde ja van jongens af aan op piano meestal gaat dat richting jazz en wat mooie changes en een beetje een, een bestaand jazzstuk arrangeren met wat andere akkoorden en wat improviseren en een beetje bebop licks. dat is allemaal hartstikke leuk en op een gegeven moment tikte er iemand op mijn schouder en uh, dat was Pim Koopman zei van uh, wat ben jij nou aan het doen? Ik zeg ja, sorry. Ik zit hier. Je bent, je bent uh, Pim Kopenhuis uit mijn hand. Ik, ja, wat zit je te spelen? Want is dat jazz? Dat wil ik hier niet. Dus, uh, en en vervolgens, hij me ook weg bij de piano. Dat wil ik hier niet? Nee, nee, nee, dat, daar had hij niks mee. En dat, is, uh, dat vond hij allemaal onzin. En hij duwde me ook gelijk weg. En toen, uh, het, eigenlijk geloofde hij meteen iets van Chopin begon te spelen. Want dus, was een fantastisch pianist ook. Dus overruled, maar... Uh, dus je uh, de, de, de, wordt niet altijd voor om hetzelfde gevraagd. De mensen weten ook niet precies wat je er allemaal bij doet. Ik denk dat heel veel van die... Kijk, inmiddels uh, weet iedere producer die denkt... ik ga Hans Eikenaars maar bellen, weet precies wat hij krijgt. Namelijk een, een stevige uh, partij-feel. Uh, ja, een hoop persoonlijkheid. Uh, ja, nou ja, in ieder geval wat ervaring. En, een, en ook wel een, een mening. Niet, niet meningsloos spelen, dat denk ik niet, nee. Waar zit jouw persoonlijkheid? Waar zit überhaupt de persoonlijkheid van een drummer? Nou, waar zit überhaupt een persoonlijkheid, gaan we dan even... Oké. Okay. Dat is de, de echte hamvraag. Uh, waar zit die, uh, ja, uh, in sound, denk ik. En in uh, wel of... Wat, geen drummer klinkt hetzelfde? Uh, sorry? Geen drummer klinkt nee, hetzelfde? Nee, geen drummer klinkt hetzelfde. Twee drummers op hetzelfde drumstel klinken al totaal anders. En, en, uh, Als ik achter jouw drumstel ga zitten, dan, dan krijg je het... een heel andere sound dan... dan... Vreselijk. De, de, als spelen we op hetzelfde volume klinkt het nog heel anders. Dus de aanslag, de hele intentie en het uh, idee erachter en de sound die je wil horen, dat uh, is bij echt per drummer verschillend. Je kan ook niet een drumstel kopen en dan de garantie hebben... dat je net zo klinkt als die andere die daar goed op klinkt. Dat werkt niet zo. Heel veel, heel veel, heel veel uh, producenten hebben heel veel drumselen verkocht... met precies dat als gedachte. Uh, ja. Als ik dat drumselen koop, <laughs> dan klink ik ook als... Uh, als ja, dan kom je misschien dichter in de buurt, maar het is niet zo. Dus het is, uh, uh, Kun je wat laten horen van, van drummers... Die, waar, waar, waar, waarvan je die persoonlijkheid zo mooi vindt, die kleuring? Ja, nou in ieder geval hebben we gelukkig Tony Wims al laten horen. Um, even kijken. Even kijken. En dit is volgens mij, hoop ik dat ik... Even Loopt hij alweer? Of? Ja, nou ja. Dat wil zeggen als ik hem dan van... Ja. Loopt hij bij jou? Dan heb ik hem misschien verkeerd staan. Dan wacht even, ik, ga hem even ik, ik moet hier een knopje omdraaien. Dat ga ik dan nu doen. En dubbele do chancellor. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh Dit uh, sluit aardig uh. aan bij Bootsy uh. trouwens. Ja. Uh. Yeah. Uh. Uh. Dat is de eerste tel weer. Ja, daar heb je hem weer. Bring me down, mother. Dat is diepe groove. Maar er gebeurt nog iets anders in die manier waarop hij speelt, volgens mij. Humor. En, uh, nou, ik wil zeggen, luiheid. Hij, hij, ja, hij hangt. De, ja, laid back. Hè. Ja. Dat vind ik het moeilijkste om uh, uit te leggen. Uit te ik speel. Zelf. Ik je helpen. Als je hier een tel opzet, ja. is, dan zit hij op vier. Hij ja. ja, je, je kan, je kan er achter hangen, met je. En, en wat hij doet is, er, is er, hij speelt niet. Tak, maar hij speelt iets. Later. Ja, hij speelt iets later. En ik heb. Ja, klopt. Het is hangend. Ook als het bijna, bijna fysiek hangen. Een drummer hangt. Terwijl hij wel steady speelt. Ja. Let op, nu wordt het pas leuk. <middels> want ik zie een van horen. Ja, ik kan niet echt uren naar luisteren. Er zit zoveel humor in ook. super groof en alleen maar lol. Grap op grap. Het is, nou, ik ga, je, dan, ga ik je nu even wat laten horen. Ik ga je even laten horen. Okay. Dat is um, van iemand waar, waar humor ook uh, belangrijk was. En dit, dit herken je binnen drie seconden. Een klein stukje... Wie is dit? Oh jee. Ik zei het ook ik ben niet goed in. Ik denk dat er weinig studenten van jou uit het consultorium binnenkomen die niet dit stuk kennen, maar, ja, maar niet, wel zou niet kunnen spelen, dat lijkt me heel sterk. Daar zijn ze er al lang mee klaar, denk ik, met die opleiding. Ja, je hebt me te hoog ingeschat. Maar ik zei al van tevoren van nou. Ja, hier ga je nat. Ja. Degene die het geschreven heeft, is Sappa. Oh, dit ja. Oh, wacht even. Kijk, dat is niet degene die drumt uiteraard. Maar... Nee, nee, nee. Dus het is dan Bozio of... Ja. ja. het is Bozio. Terry Bozio. Um... <laughs> nou, schreef bij de bel. Yeah, but, uh, but a little help for my friends. Uh, ja, inderdaad. En um, dit is de Black Page. En de Black Page is een afgrijzelijk stuk... Uh, helemaal uitgeschreven ooit ja. door Zappa. Ja. Ja, goed. Maar dat, dat, dat had je... En al Jutta. die speelde dat foutloos op zijn auditie, geloof ik. Tot, uh... Er zaten er 30 andere drummers bij en die zijn allemaal zo een beetje met gebogen... Voorovergebogen, dat studio uitgedropen. Dus ja. ja, ik ken alle verhalen wel, maar ik herken de muziek helemaal niet zo goed. Maar het, Ze zeggen... Ik ben ook niet zo'n kenner hoor, moet ik zeggen. Ik, bedoel, ik vind dingen gewoon gaaf of tof, of ik reageer erop, of, of ik vind het mooi. En dat gebeurt volledig intuïtief. En ik weet vaak de achtergronden niet zo heel goed. Nou, de Door dingen... de mand gevallen. Hè? Dat geeft helemaal niet. Ik zeg maar even tegen het luisteraars dat jij ook een tweede uur hier blijft. Dat vind ik heel fijn. Want we gaan dit, kunnen we veel meer horen van alles wat jij allemaal meegemaakt hebt. En de dingen die jou inspireren. Um, als u denkt, ik wil deze uitzending terugluisteren, dan kan dat. Um, Radio 1.nl slash Kazeluna. Daar kunt u ook een podcast opvissen. Um, en uh, nou goed, dan kunt u de uitzending nog eens een keertje rustig terugluisteren. Even, even nog over die tijd van Anouk. Dan gaan we het straks in de tweede uur nog even wat meer dingen laten horen, stel ik voor. Mm -hmm. Beroemd uit de periode met Anouk is uh, um, het ontslag. Oh ja. Um, want zij kwam met Amerika terug. Ze had met een beroemde producer daar gewerkt. Oh. Uh, zij kwam terug met de CD Who's Your Mama. Jullie, de band, allemaal cracks. Uh, toen ook al beroemde studiomuzikanten zaten erbij en zeiden geen stom woord. Zo ging het toch? Um, dat komt er wel dichtbij. Um... Nou ja, wij zaten in een ruimte met mannen van 14, 15, crew en roadies... en mensen die het tourmanagement doen en organisatie. En die plaat werd opgezet op een ternauwe nood... even nog snel geleende geluidsinstallatie... waarvan aan één kant het hoog niet werkte. Ook het was allemaal een beetje onfortuinlijk. En uh, er zat een beetje ook de drang achter van... Uh, ja, bij haar vandaan de hoop dat we het allemaal goed zouden vinden. Dus dat ding wordt keihard opgezet. Maar wij herkenden gewoon niet... Um, we, we, ja, we waren niet echt enthousiast. en We waren maar, niet, zo, niet je... zo onder de indruk. En dat merk je natuurlijk heel snel. Als je maar niet... waren jullie ook kwaad omdat, je, omdat ze jullie niet meegenomen hadden? Nee, nee, nee, dat heeft ze later wel nog eens gesuggereerd in, in een hier en daar in een interview. Maar dat heeft er niks mee te maken. We hebben allemaal van tevoren een voorkomende blessing gegeven. Het enige wat ik gezegd heb van kom, zorg dat je met een te gekke plaat thuis komt. En, uh, doe wat je wil. En, uh, maar goed, ja, je, moet ook wel, uh, je koopt niet iemand zijn mening af. Dus als die plaat bij ons wat minder indruk maakt. Dan... En je staat niet na, na een minuut of anderhalf al helemaal te stuiteren van wauw, wat fantastisch. En, Boven alle verwachting. Dat had de Boer al gered, maar dat zat er niet in en bij niemand in die groep. Dus iedereen werd ook meteen aan de kant gezet, eigenlijk. Ja. Dus, en ik snap wel dat zij gekwetst was. En anderzijds waren wij gewoon eerlijk. Ja, dan moet je. Dat moet kunnen. Ja, Maar er viel inderdaad een, een totale stilte. Maar ja, het was wel stil, ja. Het was, niet, uh, het was niet te gek. Maar jij dacht toen niet van kom, laat ik maar eens wat zeggen, want dit is ook een beetje sneuvelaar. Ja, dat hebben we ook allemaal nog wel gedaan, maar dat is, ik weet niet of we dat soort situaties kennen. Maar dat is toch een pijnlijke... Ja, dat... <laughs> het maakt niet meer uit wat je zegt. <laughs> Alles is verkeerd. <laughs> ja, ja, precies. En zij is redelijk zwart-wit Wel af en toe. Dus als zij doorheeft van ja, oké, okay, dat vinden ze dus niet... Uh, zijn dus niet onder de indruk, dan uh, heeft ze die conclusie ook al vrij snel getrokken. Dus. Maar niet, niet ter plekke? Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ze een slechte vibe in die ruimte zat. Nou. Maar hoe ging dat ontslag? Uh, ja, dat ging per mail. Zij is niet zo sterk in dat. Uh, dat dan mensen opbellen van: joh, en wat vervelend gisteren. En daar, daar was verder geen gesprek meer op. Dus dan stuurde gewoon een mailtje dat ze zich niet meer happy voelde met de band. Wat ik me ook onder die omstandigheden wel kon voorstellen. Maar aan iedereen? Allee, wij wilden gewoon spelen. Dus wij waren, we hadden zoiets van: joh, kom op. Gewoon spelen, en niet moeilijk doen. stuur uh, studieplaat is op, dan kan ik er dus zo op mijn gemak naar luisteren. Ja. Verder dan dat is het eigenlijk nooit gekomen. In een interview heeft ze gezegd... Uh, eenmaal thuis heb ik twee jongens met wie je Kloos was nog gebeld. Met hen wilde ik nog wel eens om de tafel. Uiteindelijk heb, hebben ze, jullie dus, ervoor gekozen om als groep op te stappen. Ja, alleen ik zat bij dat groepje wat er sowieso niet... Uh, ik, ik was niet... Uh, ik ben niet gebeld. Zeg maar. Dus uh, ah ja. en Michel, Michel en ontvraag. ik moesten gewoon... Uh, eruit. De, de zeg maar. Wij waren ook wel altijd een beetje frontrunners en een beetje meer aan het organiseren en deden veel communicatie met haar. Dus, ja. dus dan uh, loop je ook iets meer risico. Ja. Maar ja. dat maakt niet uit. Ik vind het een fantastische zangeres en uh, ik kijk erop terug als een fantastische periode. En, uh, spelen we morgen weer? Spelen we morgen weer? Nou ja, ze zei over jou in het interview, zei ze interview uit de nieuwe revue overigens. Uh, Hans Eikenaar zei twee weken geleden nog op kom op Anouk, draai het nou gewoon terug. Die jongen, zegt ze dan die jongen jij dus, is zwaar oké. Okay, maar ik was op dat moment echt even klaar mee. Het jammer is dat doordat de bandleden gingen praten met de pers... de deur naar de toekomst nu voor altijd op slot zit. Ja, als je gebeld wordt, dan moet je er wel wat op zeggen. Maar ja, ik geloof dat je niet moet zeggen hoe het echt gegaan is. Ik moet altijd wat anders verzinnen, geloof ik. Dus uh, ik geloof niet dat wij, de, dat, dat wij die ruiten zo hebben ingegooid. Helemaal niet. Dus, uh, het was gewoon, uh, wij waren verborgen over dat ze met die band stopten. Want we hadden een gouden band en een te gekke bezetting. En uh, ze was er hartstikke happy mee. De sfeer was onderling heel goed en sociaal was het te gek. Dus... Mooie platen gemaakt. Dus er was eigenlijk veel te weinig aanleiding om het uh, door elkaar heen te om, om die band te ontstaan, vonden wij. Ja. We hebben overigens wel weer gespeeld met haar onlangs. Ja. Maar dan in een hele wonderlijke setting. Met ja, vier met verschillende settings. Ja, supergezellig ook. Toch een beetje herstel beetje Of Voelt dat niet zo? Uh, ja, voor iedereen. Maar voor haar ook. Hans Eikenhuis met Gast. Zometeen, in de tweede uur, gaan we verder praten. Ik, uh, ik vroeg me nu al op. U kunt ook reageren. 0801121. Dat is ons telefoonnummer. Um, en uh, nou ja, we gaan straks gewoon verder. Hans. Anders... Uh, heel fijn. Leuk. Okay. Dankjewel. Tot zometeen. Ik? Ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 26, 1973. heeft gelezen dat 22% van de olie gebruikt wordt voor verwarmingsdoeleinden... en maar 19% voor het wegverkeer. Wij vonden dat allebei heel veel. Stoken jullie ook op olie? Nee, op gas. En jullie, Ad? Op hout. Hebben jullie dan een open haard? In de kachel kun je ook wel hout stoken. En hoe kom je dan aan dat hout? Vroeger sprokken ik dat in het bos... Maar tegenwoordig zoek ik het aan het strand... omdat er in dat boshout vaak kevertjes en pissebedden bleken te zitten. En die wil je niet doden? Nee. Maar heb je je dan wel eens gerealiseerd... hoeveel eencellige organismen er op hout uit zee zitten? wel. Die dood je ook? Ja, maar als ik dat hout verbrand, dan denk ik daar niet aan. Je moet me niet kwalijk nemen, maar dat vind ik dan toch niet consequent? Nee, dat zal dan wel niet. Want als je consequent was, dan zou je er ook bezwaar tegen hebben... om eencellige organismen te doden. Ik heb niet zo'n behoefte om consequent te zijn. Het is meer emotioneel, denk ik. Dat is iets wat ik wel vaker bij dierenbeschermers aantref. Ze zijn niet rationeel. Nee, dat zal wel niet. Zie je, en dat begrijp ik nu niet, dat jullie niet rationeel zijn. Daarmee verzwak je toch je standpunten. Ben jij dan nooit emotioneel, Bart? Jawel. Dat kan het me niet voorstellen. Ik heb gisteren nog een meeuw die ik aan het begin van mijn wandeling gevonden had... naar het vogelhospitaal gebracht. Dat was emotioneel. Want er zijn natuurlijk honderden zieke meeuwen die niet naar een hospitaal worden gebracht. Maar ik vind dat nog geen reden om me goed te voelen of beter dan een ander. Ik doe het ook niet omdat ik mezelf goed vind of beter dan een ander. Maar je vindt wel dat je pissebedden niet kunt verbranden en eencellige dieren wel? Dat is dan misschien omdat ik me met een pissebed kan vereenzelvigen, maar met een eencellig dier. Maar niet. een eencellig dier is ook een dier, net zo goed als een pissebed. Een eencellig dier is ook een dier, maar daar denk ik niet aan als ik zo'n stuk hout verbrand. Dat, dat begrijp ik nu niet. Als je van dieren houdt, dan moet je toch van alle dieren houden? Ook ik van hou... eencellige? Ik hou ook wel van eencellige dieren, maar pas als ik daarover nadenk. Vind je dan niet dat standpunt en het resultaat van nadenken behoren te zijn? Dan is het dus geen standpunt. Maar je stelt het wel zo voor. Daar ben ik me niet van bewust. Jawel, want je hebt juist verteld dat je geen boshout meer gebruikt, omdat daar pissenbedden in zitten. Ik, dat is een standpunt. Ik vind dat dus geen standpunt, maar meer een emotionele reden. Dat begrijp ik niet. Misschien kan ik een ander voorbeeld geven. Graag. Jij bent met een meeuw naar het hospitaal gegaan. Ik zou dat ook kunnen doen, maar ik zou niet met een warm of een mier naar het hospitaal gaan, denk daar, ik. Daar is ook geen hospitaal voor. Naar de dierenarts dan. Dat kan rationeel zijn, omdat een dierenarts dat niet tot zijn bevoegdheid zou rekenen. Laat ik dan een ander voorbeeld geven. Een meer die licht is hieltogen, zou ik misschien kunnen doodmaken. Waarschijnlijk niet, maar het is niet ondenkbaar. Maar een konijn dat mixomatose heeft, zou ik laten liggen. Dat is niet rationeel, dat is emotioneel. Terwijl de dierenbeschermers het nu juist altijd doen voorkomen... alsof hun bezwaren rationeel zijn. Dat doen ze helemaal niet. Ik ken anders genoeg dierenbeschermers die dat wel zo doen voorkomen. Dat zal wel, maar dat interesseert me niet. Een ander voorbeeld dan. Hier zijn de televisiezenders Nederland 1 en Nederland 2... en de radiozenders Hilversum 1, 2 en 3... met een ingelaste uitzending van de NOS. Tot u spreekt de minister-president Dr. Anders J.M. den Uyl. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... Een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan... met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen... zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug... Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Hebt u nog een kop thee voor me, meneer Wichbold? Ik ben eigenlijk al dicht. Ja, ik ben laat. Omdat u het bent, hem. Dank u. Choqueert jou dat ook, die reclame van Pentip? Pentip geeft uw benen iets extra's mee. Nee. Waarom zou dat nou moeten shockeren? Elke keer als ik dat hoor, heb ik het idee dat die man zijn hand uitsteekt... en over de benen van de luisteraars strijkt. En wat moet hij dan zeggen? Als je het met alle geweld over benen moet hebben dan maar... geeft je benen iets extra's mee. Het onpersoonlijk voornaamwoord. Dat lijkt me dan niet helemaal normaal. Die reactie. Ach, wat is normaal? Ik heb het in ieder geval niet. Hmm. <lacht> Ik droomde vannacht dat de commissie besloten had... om jou en Bart te ontslaan en te vervangen door academici. Beerta had erover een brief opgesteld. En die overhandigde hem balk. <lacht> balk las hem en legde hem bij zijn paparazen. Toen zei ik dat ze wel moesten beseffen dat ik in dat geval mijn ontslag zou nemen. omdat jullie. <lacht> minstens zoveel kwaliteiten hadden. Balk sprong op. <lacht> Waar is die brief? zei hij. Die moet onmiddellijk verscheurd. <lacht> niet zo'n bescheiden droom. Jaren van ongenoegen hebben zich opgepot. Je kunt er weer even tegen. Zo zie ik het niet. Nou, maar ik wel. Kan ik uw kopje krijgen? Dag koning. Dag meneer Prak. Dag meneer Korsten. Dag meneer koning. En wat zegt Albert daar nou van? Ik denk dat Albert zich erbij neerlegt. Maar als je op de restauratie van het museumbezit gaat bezuinigen... ...dan betekent dat op termijn toch een kapitaalverlies. Maar zou dat van... niet voor alle bezuinigingen op de cultuur gelden? Tuurlijk. Daarom durft hij alles dus niet voor werken. Zo zou ik het niet durven formuleren. Het is gewoon die de rode regering van ons. We hebben de pest aan cultuur, in is elitair. <tus> En het is natuurlijk de vraag wat voor gevolgen de oliecrisis straks heeft voor ons budget. Geloof je daar niet werkelijk in? Je denkt dat er geen olieboycott is? Heb je de Telegraaf dan nog niet gelezen? Nee? Die voorraad olie in de Rotterdamse haven is nog nooit zo groot geweest als de laatste weken. Is dat zo? Dat is nu typerend voor deze regering. Die handhaaft zich alleen maar door het zaaien van paniek. Allemaal stemmingmakerij. MUZIEK ik heb je artikel over Chinde Commander gelezen. Wat vond je ervan? Ik vond het heel goed, heel inlichtend vooral. De reactie wil dan ook nog een artikel over oh, Dat Zal ik okay. zeker doen. Vond ik wil ik graag bent. lezen. Ha. Ha. Dag moeder. Hoe gaat het? Goed hoor. Hoe was het? Ja, dat is anders. Jij zeker niet? Uh, nee. Dank je. En jij, Henriette? Nee, ik ook niet. Krijgt Maarten geen borreltje? Nee, Maarten wil niet. Wil hij niet? Maarten heeft last van zijn maag. Heeft hij last van zijn maag? Maar je bent toch niet ziek? Nee hoor, het is bijna weer over. Oh, gelukkig. Nou, op je gezondheid dan maar. Dank u. Ben al lang? Sinds gisteren. Uh, hoe gaat het met Stefano? Goed. Ik ben naar een vergadering van de zeemuseumcommissie geweest. Ja. Je was laat. Ik heb nog even rondgelopen door Enkhuizen... om niet met Luning, Prak en Korsten terug te hoeven reizen. Luning, Prak en Korsten? Van het departement. Waar is Maarten geweest? In Enkhuizen. Oh, in Enkhuizen. Dat is zeker een heel eind. Ja, dat is niet naast de deur. Je loopt dan wel door Enkhuizen en je ziet dat het heel mooi moet zijn. Koud, harde wind, woeste zee, schuimkoppen. Hartblauwe hemel, snel overwaaiende rafelige wolken. Maar na zo'n vergadering doet het je niks. Nee, natuurlijk niet. Je kunt net zo goed in de hemel lopen. Dat wou ik ook niet zeggen. Dat is zeker wel mooi in Enkhuizen. Prachtig. Zijn wij daar ook niet eens geweest? Dat u dat nog weet. Ja, ik weet nog wel wat. Dat merk ik. Ik weet niks. Ik zit er nou zeven jaar in, maar als ik die mannen hoor praat... weet ik in de verste verte niet waar ze het over hebben. Weet jij bijvoorbeeld wat steengoed is? Steengoed. En chine uh, de commande. Chine de commande. Ik ook niet, meer. zij praten erover alsof het hun dagelijks brood is... en met een gewichtigheid die je niet voor mogelijk houdt. En tegelijkertijd zijn het geweldige ezels. Natuurlijk. Zo'n Prak bijvoorbeeld, die denkt in ernst dat de olieboycott nu de rooien verzonnen is om het Nederlandse volk in bedwang te houden. Ze zeggen wel eens dat de rooien de koningin willen afzetten. Dat zal toch niet waar zijn? U bent toch ook rood? Ben ik rood? U hebt toch altijd rood gestemd? Nee, ik heb op Drees gestemd. En die is rood? Is die rood? Die is rood. En waarom zou die de koningin dan willen afzetten? Dat wil hij niet. Oh, gelukkig. Daar ben ik blij om. Want dat zou ik verschrikkelijk vinden. Mijn schoonmoeder houdt van de koningin. <laughs> wat denken jullie? Zullen we een pannenkoek gaan eten? Oh, kind voor feest. Ga je ook mee? Ja. Waar wou je dat dan doen? Op de nieuwe zuid. Vroeger kon je bij de kastenboom van die lekkere pannenkoeken eten. Of kastenboom. Nee, niet kastenboom. krasnapolski. Kunnen we daar geen pannenkoek gaan eten? Nee, dat kan al 50 of 60 jaar niet meer. Oh nee? <laughs> je ziet maar weer. Zo'n oud mens. Dat weet het niet allemaal meer. Dat weten het niet hoor. Pannenkoeken. Het gekke is dat je op zo'n vergadering aan geen van die mannen kunt zien... dat ze jongens geweest zijn. Pannenkoek. Ze zijn allemaal tevreden met hun plaats in Pannenkoek. de maatschappij. Allemaal door op bedacht die te houden. Pannenkoek. Allemaal zwaar van gewichtigheid. Dat is het precies. Pannenkoek. Pannenkoek. En toch zijn zulke mannen ook zielig. Je moet er niet aan denken wat er met ze gebeurt... als ze straks die plaats kwijt zijn. Precies. Als je het mij vraagt, zijn ze dicht. Zullen we dan toch maar niet naar de kastenboom gaan? Ach nee, ik bedoel krasnapolski natuurlijk. In krasnapolskie kun je geen pannenkoeken meer krijgen. Oh nee. Kun je daar geen pannenkoeken meer krijgen? Onmogelijk. Zullen we dan maar naar de kaberie gaan? Dat zijn Flensjes. U houdt toch ook van flentjes? Jawel. Maar pannenkoeken zijn toch wel lekkerder? Ja, maar die zijn er nu niet. Maar de kastenboom is hier toch ook vlakbij? Ja, maar daar kan je geen pannenkoeken meer krijgen. Oh nee? Nee, dat is alweer vijftig jaar geleden. Ach, kind. Jullie hebben er wat mee te stellen met zo'n oud mens... Dat valt best mee, hoor.